Mark Visser met het NOS-journaal. Het voornemen van de Griekse premier Papandreou, Duitse fractievoorzitter van de regeringspartij FDP zei dat het klinkt alsof Papandreou zich aan het gemaakte afspraken probeert te ontworstelen. Ook binnen de Franse regering wordt niet begrepen waarom de Griekse premier een referendum wil houden. Volgens de Franse klant Le Monde heeft Sarkozy geschokt gereageerd. en zou het plan irrationeel hebben genoemd. Verder heeft ook de Finse minister van Europese Zaken vol onbegrip gereageerd. Het is nog niet zeker dat het Griekse referendum over de noodhulp er komt... Papandreou Andreu heeft hiervoor de steun nodig van het parlement. De dissidente Chinese kunstenaar Ai Weiwei moet de Chinese autoriteiten 1,7 miljoen euro betalen. Het zou gaan om een belasting die nog niet betaald is plus een boete. Het geld is verschuldigd door het bedrijf dat de kunst van Ai Weiwei aan de man probeert te brengen. De kunstenaar zegt dat hij zelf helemaal geen leiding geeft aan het bedrijf. IWW is onder meer bekend doordat hij meewerkte aan het Olympisch Stadion in Peking, het Vogelnest. Zat eerder dit jaar een aantal maanden vast, zonder dat hij door de Chinese autoriteiten in staat van beschuldiging werd gesteld. Chemieconcern DSM heeft een prima kwartaal achter de rug. Er wordt over de afgelopen drie maanden een netto winst geboekt van ruim 170 miljoen euro. Een jaar eerder was dat minder dan 80 miljoen. Een mooie cijfer is wel wat vertekend door eenmalige lasten die vorig jaar werden genomen.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 Het is een vrij normale ochtendspits. Het aantal files neemt nu vrij snel af. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetebouw Rijn Dijk 11 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 10. A12 Den Haag richting Utrecht bij Bodegraven 5 vanuit Arnhem. Tussen Venendaal West en Driebergen 8. A15 van Rotterdam naar Gorken bij Papendrecht 5. A27 naar Almere bij Houten 5. En de A28 Zwolle richting Utrecht bij Amersfoort 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Je hoorde Florida en natuurlijk David Guetta. En de had Michael Jackson en PYT per de Young Thing. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland je, je blijft op de hoogte. Je blijft Tweede uur zondag in Kerenland. Goedemiddag en we gaan meteen naar Tjerk de Blauw. Ja, maar er zal uh, nog één en Je ziet niet, we hij heeft uh, moeten wisselen, de trainer van uh, Bloemendaal. En dat was en Thomas uh, die niet meer verder kon natuurlijk, uh, in de rust maar had pas van de passiën scrie. En daarom is uh, Paul John erin gekomen. Paul John die dus in het punt van aanval uh, gepositioneerd. is. Daarom is Bailey naar links gegaan. En, uh, en uh, Melvin naar rechts. Maar dat betekent dat Jozef eruit het centrum weggehaald is. En die staat dus als uh, linksdek gepasseerd. En dat betekent dat Marke Keus dus uh, ja, in het hand van de verdediging staat. En dat Audria van de uh, uh, spitspositie weggehaald is. En dat hij wat middenveld erbij komt. Dus is de vierde wissel. Die hij eigenlijk met het team teamtrops zich van vorige week moet toepassen. Maar het mag in wezen niet uitmaken. Want dat zijn allemaal gelijkwaardige voetballers. En ja, dan moeten ze hiermee de klus gaan erklaren. Vanmiddag natuurlijk. Zoals de eerder zei, NFC Bronwen is absoluut geen verkeerde ploeg. Proberen vroeg druk te zetten. En het is Daan Kerkman. En dan komt die bal. En die gaat over op de lat, zeg ik. En dan is het daar maar een keuze die bal nog weg kan halen. En alles zijn weet erom zo'n goal Terugkrijgen, maar er wordt er nu een overtreding gemaakt. Eh, schijnbaar, en eh, dat betekent dat er een vrije trap komt eh, op de cirkel eh, van het van. Eh... Aan het doel van Bloemendaal, Al een meter of 19 van het doel. En dat betekent dat uh, Bloemendaal al weg moet zijn. Maar dat was een goede trap van die, van die, uh, van die jongen van een nfc Bronnen En die levert dan één keer op de, op de lat. En dat was uh, reuze gevaarlijk. Dat kunnen we gewoon zeggen. Zij zegt, oh wacht even. Ik ga de muur even goed zetten. De muur wordt geformeerd uh, bij Bloemendaal. Vier man in de muur. Zij zegt, moeten doet stap en zegt, daar moet jullie staan. En uh, dat betekent dat Bloemendaal uh, moet opletten. De nummer twee, uh, die dus uh, de eerste keer schuilt, Tarek. Die gaat er weer op trap worden in twee genomen. Komt die bal? Hij levert hem eroverheen. En dan is het gevraagd weken voor uh, uh, van, uh, Kerkman, die kan rustig die bal op gaan pakken en gaan kijken wat hij kan gaan doen uh, met die bal. Dat betekent dat de zich weer die plaatst op de linkerkant hetzelfde naar Bart En Bartel plaatsen plaatst van één keer door naar Joost Hofker, Joost Hofker. De linkerkant gaat door. zij gooit hem dan uh, daar de linkerkant naar uh, Paul Johan, maar die staat net bij het spel. En dat betekent dat die aanval dus uh, afgefloten wordt door de scheidsjouder. En dat de nummer vier van uh, deze, uh, van uh, NFC Brommers die bal uh, kan gaan ophalen, Janik van die legt hem meteen klaar om hem weer in het spel te gaan brengen. Plaat ze dan korter terug in de verdediging. Dat betekent dat Tim Kjell gaat jagen, want er komt toch een lange bal richting de Spitsen. Maar er wordt ook nog van buiten de stal afgefloten. En op die aanval gaat hij door. Het is de die bal gelijk klaar voor Marco's. Markeus wil ook gaan trappen op Melvin, Maar die kan hem nooit binnen want die bal ging eruit. En we wil natuurlijk uit. En SEBROM, komt er nog niet. Gooi voordat het SEBROM wordt, die bal meteen teruggeplaatst in de verdediging. Dan weer een lange bal van SEBROM naar de verdediging. Maar die bal, dat houdt hij niet. En dat betekent dat die over de zijkant heen gaat. En dat Rolf die bal kan oppakken. Die plaatsen we terug naar Markeus. Markeus gaat kijken waar hij heen kan plaatsen. Plaatsen we terug naar de doelman, naar een Kerkman. Die plaatsen we in één keer verder en diep door naar de spitser. Daar moet iemand bij komen. Dus waar die hem goed verlengt eigenlijk, maar niet bij hem medespelen kan komen. En die bal die gaat van over zijn omheen heen. En dan is het Markeus over alle Bergman. Die ze met die hier gooi kan gaan nou, bemoeien. Alle Bergman. Ziet dan Tim Beer. Tim Beer heeft die bal als wenen. Krijgt hem allemaal om zich heen. Is het daar? Melven die hem goed terugplaatsen naar Tim Beer. Maar Die bal gaat maar niet meer die uit. En dat betekent dat Ernst die bal kunnen overnemen. En ze hebben neemt die bal over. We gaan Melvin achteraan. Die uh, gaan net niet met de slijding erbij komen. Nieuwe Boelman gecorrigeerd op te treden. Dus Bieden, die die bal goed weghaalt. En nog eens die bal niet weg. Want die is de nummer 12 van Ernst uh, van, Everong. Uh, uh, uh, die die bal in één keer aan de rechterkant heen gooit. En dan moet uh, Joost Hofker oversteken om die man af te schaanschermen. Krijgt hem tegenover Je Maakt het schijnbeweging. Joost Hofker kan het niet houden. En uh, dat is een slappe voorzet van Ernst Everong. En dan is een aan Kerkman die rustig die bal kan oppakken. En meteen gaat kijken waar hij heen gooit. Daan Kerkman gaat kijken. Plaats hem bal ver en diep richting de spits. Daar staat niemand van uh, Bloemedaan. Dat betekent dat hij een Sebron weet om die bal te oppakken. Op het middenveld komt hij dan naar het voorwaarts toe. Die probeert weer hem door te spelen. Maar dat kan gewoon niet. Dat is een rare omhaal idee. En het is dus Melvin die, uh, die er bij moet komen. Melvin kan die bal houden. Plaatsen we dan één keer een mooie bal. Eén keer over de hele heen. naar by, die by, Dat was buitenspel maar. Dat is op het randje. Dat kan ik niet helemaal goed zien. En dat was een mooie. Allaal van Melvin. Die in één keer aan de linkerkant speelde. En nu is er een Sebron die meteen eruit kan komen. Via de nummer drie man van Hij Heeft de bal zo goed? Gaat kijken. Nu kant. Plaatsen we even terug in, in de verdediging. Maar Janik van Akker. Ja, van probeerde nog één keer over de rode heen te gooien. En dan is dat van van Korje moet optreden. Die kan er niet bij komen. Deze het op het middenveld is dus dan en ze hem die weten om die wel kunnen oppakken. Wordt opgejaagd, even steeds die broer aan de voeten. Plaat ze nou één keer naar de midden toe naar de nummer 12. Die gaat richting dan de stadsgebied. Die weer uithalen. Nee, hij heeft netjes neer. Komt die bal. En dan is het daar met de voorhand voor het doel van Daan Kerkman. Dat was een gevaarlijke actie. Dat kon daar ook zelf aan zijn bronnen. Maar het was gelukkig niet in goal, want dat zou natuurlijk dodelijk zijn. Maar dat betekent dat die stand hier nog steeds 1 tegen 1 is. De bluff even voor het de Blauw. En hier is stand uh, 1-2 geworden. Het was in de 13e minuut dat Janik van Akker uh, die bal uh, goed erin schoot aan de linkerkant. En dat betekent dat Luganaal nou hier in deze wedstrijd, in 13 minuten de 13e minuut in de tweede helft, op een 1-2 achterstand staat. 2 uur zondag in voor deze zondag 30 oktober 2011. Het is 10 voor half 4. Goedemiddag. En een 35 jarige Rotterdammer. die vrijdagochtend dacht lekker te vertrekken vanaf Schiphol om op vakantie te gaan. Bleek nog 27 openstaande boetes open te hebben. Hij liep tegen land bij een grenscontrole van de Marseusee. Het ging vooral om verkeersboetes, variërend van enkele tientjes tot honderden euro's, die de man al jaren niet had betaald. De totale rekening bedroeg 34,65 euro. De man bleek in staat om al zijn boetes te betalen, waarop hij alsnog vakantie kon gaan. Een tand van ex-Beatle John Lennon wordt geveld voor waarschijnlijk 10.000 pond. De veiling vindt plaats op 5 november in het Britse Stockport. Dus een tand wordt gegeven aan Lennon's vroegere huishoudster. door -uh Jorlet. -ja -ja -ja -ja die zij in de eigen jaren 60 voor hem werkzaam was. Jorlet, is dat een nieuwe? Is dat belachelijk? Een tand voor 10.000 euro. Maar aan de andere kant is het wel van John Lennon. Dat kan je niet, niet zomaar zeggen. Maar een tand okay, toch. Rond de 10.000 euro wordt verwacht. Dat kan nog meer zijn, pond. Pompt. Lady Gaga heeft deze week wederom een ge record gevestigd op uh, Twitter. De excentrieke zangeres is de eerste met ruim 15 miljoen followers. Naar verwachting wordt het wel en we van Gaga eind november door zo'n 16 miljoen mensen gevolgd. Dat is gewoon de hele Nederlandse bevolking, hè? zoveel followers, followers heeft zij. Ja, maar het is succes zo bekend. De ja, er is een van haar. En, uh... Apple werkt aan een iPod die met behulp van gebaren van afstand bestuurd kan worden. Een touchscreen waarmee je iPad nu werkt wordt hiermee ruimschoots voorbij getreft. Hieruit wordt duidelijk dat het computerbedrijf werkt aan de mogelijkheid om iconen op een iPad, die bijvoorbeeld aan de andere kant van de kamer ligt, te gebruiken, zijn middel door 3D-gebaren. Het is een app om te bedenken welke gebaren voor welke handeling staan. Met de jarige van vandaag. Vandaag jarige Jacob Maradona, een van de werelds beste voetballers ooit. Argentijs voetballer, 1960 geboren. Ongecommandeur, Nederlandse atleten en uh, televisiepresentatrice. En... Bassi en Adriaan, Bassi en Adriaan Wat zijn de beste vrienden die je maar kan vinden? Adriaan is acrobat. en Bassi zit vol kattekwaad Bassi en Adriaan, Bassi en Adriaan, Basie, Adriaan. Basie, Basie, Basie. Aad van Toor is jarig, Nederlands artiest en natuurlijk bekend van Bassi en Adriaan twice as much ain't twice as good and can't sustain like one half could it's one and more it's gonna send me to my knees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 Terwijl ik nu alleen maar denk, wat zei je ziet over mijn wereld, zeg maar wat?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 van Nederland. Ger Doel. En ik neem je mee. En het gaat goed, hè, met die Brabantse rapper die de, net zijn debuutalbum uitgebracht. De wereld is van jou. En dit is zijn tweede single die van zijn album komt. Ik neem je mee. En het is ook nog een nummer 1 van Nederland. Is dat even goed om te horen? Twee tussenstanden in de Eredivisie. Half 3 begonnen. FC Groningen tegen Feyenoord. Ja, je kan het verrassend noemen. Tussenstand is daar 3-0 voor de Groningers. NEC. Thuis in Nijmegen. In de Goffert. Aldo is blij. Uh, Tussen is daar 2-0 tegen Utrecht, dus. Zometeen Tjerk de Blauw, maar nu eerst Alicia Kies. ...van Zuid-Kennemerland. Je blijft op de hoogte, je blijft op de hoogte. Alicia Kier is in de FI in Gadju. en we gaan verder met het voetbal. We gaan naar Bloemendaal, NFC Broem en we gaan naar Tjerk de Blauw. En waar ik nog steeds 1-2 is, heet, eh, 1, is eh, maar, maar uh, ja, en Bloemendaal uh, wederom een keer heeft moeten wisselen... ...want uh, Ronald Bergman die viel uh, totaal verkeerd op zijn rug, moest uh, naar de visio toe. En dat betekent dat uh, Niek Verleeuwe erin gekomen is als Hefdek... Uh, dus er is er zoveelste wissel binnen het team van, uh, van Rob Buchel. En uh, ja, en dan komt er aanval van NSC Bron aan de rechterkant. Dan moet de uh, Aukert achteraan komen. Doet hij ook goed. Uh, en uh, die haalt hij wel uh, goed weg en betekent een ook stop voor NMC-bronnen. We hoeven wat uh, vermoeid aan te vallen, maar NMC Bron is heel totaal, is heel gevangelijk in die omschakelingen natuurlijk. En daar zal we uh, op moeten letten om dus niet uh, nog aan een uh, verdere achterstand uh, te gaan komen. En uh, de volgende wissel gaan bij bijvoorbeeld. En dan is Alex Zijnsgeled die in het teamstand gekomen. Dan gaan we zo kijken wie, wie eruit gaat. Komt de eerste van van En dan Die komt voor het doel. Maar het is de keuze die hem weghaalt. Er is Nelvin. Nelvin heeft de bal eens goed. Hard kijken wie hij doen kan. Plaatsen dan één keer de Tim John. Tim John Kan hem erdoor plaatsen naar uh, Nick Leeuwen. Die kan er niet bij komen. Kan er wel naar bij komen. Maar het is de verdediging van Everon. Die erom weghaalt. Nou, ligt het getopen hier uh, aan de zijkanten. En dat betekent dat dus. En uh, dan rond eigenlijk eruit gekomen. je zijn bal. Moet Duiken die achteraan gaan. Die gaat die wel nog winnen. Maar het is, daar, uh, het is daar maar een keuze die, die bal over de zijlaan heen gooit. En uh, dat betekent een schot voor. Nee, die bal is achtergegaan. Dat betekent een, uh, dat die bal snel genomen wordt door die het verkeerde opzet. Om op Melvin, Melvin. Naar Auken, Auken. Klaart hem één keer door. Een paal, paal, Die gaat het zitten terug, maar het mag doorgaan van de schuifte. en Dat betekent dat Melvin erop bijgesteld worden. En Melvin maakt, maakt een overtreding op de nummer 5. En dat betekent dat hij elkaar elkaar zegt. Melvin, uh, de Jordaan hier in deze wedstrijd. Die, die probeert te betrekken, maar raakt nu nummer 5. Volop op zijn benen. En uh, ja, dat betekent dat Gillenkater. Kaart voor hem Jordaan, natuurlijk. En als zij zo weer staat, klaar om erin te gaan. En weer en, en die, die gaat kijken van, of het doorgaat. Door, door dus uh, ja, dus um, uh, we gaan dan gaan we kijken wie dan ook eruit gaat. Maar in ieder geval die grijpt dat die kan genomen oh, worden. Op de winnellijn komt die bal ver en diep. Maar dan moeten we Jozef bij komen om die bal weg te